Italië krijgt geen gas meer van het Russische gasbedrijf Gazprom, meldt het Italiaanse gasbedrijf Eni. Volgens Gazprom wil Oostenrijk niet langer gas naar Italië doorlaten vanwege nieuwe regels. Of dat klopt is onduidelijk. De Oostenrijkse netbeheerder wil niet reageren. Voor de oorlog in Oekraïne was Italië voor ruim 40% afhankelijk van gas uit Rusland. Afgelopen zomer was dat gedaald naar 25%.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 Bij de grote prijs van Singapore vertrekt Charles Leclerc morgen vanaf pole position. Max Verstappen start als achtste. Hij leek onderweg naar de snelste tijd, maar hij moest zijn laatste ronde in de kwalificatie van zijn team afbreken omdat hij te weinig benzine had. Het weer: in het westen en noorden kan nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of tien. Morgen geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Willen geven in mijn leven, nee, alleen voor jou Je zou beter moeten weten, ik doe alles voor ons stil Want de rest laat me kou. Gelukkig met de tijd, Niet als je nu bij me blijft kan. Ik kan je niet vergeten, je zou beter moeten weten Als je dat maar onthoudt onthoud. Als je dat maar onthoud. Houd, onthoud. Als je dat maar onthoudt Ik zie jou naar me kijken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 Als dat wel onthoudt, de sterren staan goed. Frankie en Goldie. En ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende verte bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met Entertainment for You. Uh, tot de klokjes uh, van 7 uur. En uh, wij gaan eventjes in, uh, ja, wachten op de gast eigenlijk. En tot die tijd gaan we lekker de muziek draaien... met uh, Frans Joosten en oh, liefste...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 Jij mij daar toen staan? Wat keek je me daar toen weer leeg aan? Je had heel veel verdriet, dat wist ik toen nog niet. Maar wat ik wist, dat kende jij nog niet. Yeah Dat had ik niet verwacht, nu was je warm gekleed En alles wat ik deed, je zag me niet en dat deed mij zoveel leed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 ja, dikke Leo en dat allemaal hier bij ZWM Entertainment for You. Willem Bart was dit en wij gaan naar Kaoma en ze hebben het over Danzango Lambada. Entertainment for You, ik zou zeggen blijf erbij. Tot de van 7 uur ben ik bij u met de lekkerste muziek. Bezoekjes aan vandaag mag ook. Zodadelijk ook uh, tweede uur Elsberg en uh, Es van Velsen. Hier uh, in de studio met Haar Nieuwe single. Dus blijven lekker bij de drie bedrijven van de pret hey. en nog een heleboel andere leuke muziek en we gaan natuurlijk ook nog even bellen. <middels>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 MUZIEK Elke dag weer lopen sloegen Wat heeft het toch voor zin Ik kijk erover Ik was natuurlijk de uh, Memorial Day van Koos uh, En uh, ja, zijn het die ogen? Blijf wel lekker bij. Straks is natuurlijk Esther Velsen hier in de uh, studio met haar nieuwe single. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij. Toen jij me zei. Ik zie je zitten. En de zon die scheen in been. Die eerste die keer met jou. Alle vogels vlooten steeds die melodie. En ik zing hem elke keer als ik je zie. Zijn dat je ogen? Is het je stem? Zij, de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn De zonlui al Chagarrond, run, chagarrond, run, In run, wind, run, de wind, in de wind, in de wind, in de wind, in de in de wind, in de wind, in de in the wind, ik heb de schakel rond, dan de kanaal flow. Ik denk dat het goed. Dan heb ik de neven flow. Schakel rond, schakel rond, schakel rond, schakel In the garden, did the garden flow? I been did, did the sugar run in the garden flow. It is true under the garden and the vine flow. My Caroline told me the vine flow. I the did, did the sugar run in the garden and the vine flow. Then I been the be the in the vine flow. Sugar run, sugar run, sugar run, sugar run. ¡Sangaruga, chagarra, en el e-e-rama! en el e-rama! ¡Sangaruga, en el En, uh, en ja wat heet Sagarijn? Uh, Sagarijn. wat ben jij een Sagarijn? ja, zoiets ja hey we gaan lekker verder met André Hazes en als ik jou vergeef en te delen het voor tot de klok is pas 7 uur, mijn naam is Fred, hi hey, goedemiddag De hazes, en als ik jou vergeef, ja, het wordt een lange, hete zomer. Nou, dat was het zeker hier in Zandvoort, en uh, ja, daarom je ook natuurlijk heel Europa. Wat hebben we een zomer gehad? Zeg ik zou doen. Was het gezellig.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 Jacoon en Ga en ja, dat allemaal hier bij CFM vanaf de Tolweg. Tina in Zandvoort. Ja, en daar gaat het dan. Ja. Can't take my eyes over of you. En de boys Sam King hier bij CFM Entertainer View. Ik Een geweldige hit was dat toen. Boys dan kennen. En can't take my eyes off of you. Hier bij 4 Entertainment en TNT. Dat vanaf de torenweg China. 196. Of 196. 100. Haha. 106.9. Ja, 196. Hey, uh, en natuurlijk ook DHB 6A. You check my nuts and you rattle my brain. Too bad love drives a man insane. You broke my wheel. I bought a 3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 At this world, that your mind, mind, mind, mind, that you mind me, I twiddle my thumb. I'm getting nervous, honey, but it shows it's fun. Come on, baby, you drive me crazy. Couldn't it be just a grip on the fire? Let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I shoot my death, Lord, I'm my fun. I'm real never, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it the region, rip all the fire. Entertainment for you. In its hoofd, in its heart.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 Niet. Jij hebt me daden vergeven, en je gaf mij ja, een de hand samen genieten, samen Hier zoveel hits op één radiostation. Één radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jou nummer 1, ZFM Zandvoort met entertainment for you. Eenzaam loop ik op straat, want ik mis je. En ik kan maar niet begrijpen waarom jij zo plotseling van me heen moest gaan. Goot gonf nog in mijn hoofd en breekt mijn hart van binnen. Want vanaf de dag dat jij mij verliet, ben ik in een gebroken man. Maar waar jij ook bent, zal jou ooit weer vinden.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 omdat de leegte en de stilte in ons huis U raden niet dat je weg bent Wat vanaf de dag dat jij mij verliet Voelt ik niet bij daar aan ons thuis De hier bij CFM Entertainers for you zo ook Frans bouwen. En hij zal geen traan meer laten. Blijf erbij. Entertainers for you. Mijn naam is Fred. Hij zou zeggen, alvast oh, uh, ja, bijna een goede avond. Ja. Maar dadelijk natuurlijk eerst uh, nog het, uh, het tweede uur. Uh, eerst nog het nieuws. Ik loop wat eenzaam door de straat. De klok slaat twee en het is al laat.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 Wees kwam zij steeds iets dichter bij me staan Ik zag dan iemand als jij ...zanger Yves Behrensen en... Uh, hadden het over hoe kan het. We gaan nog één plaatje draaien voor het nieuws van 7 uur. Of uh, 7 uur, 6 uur moet ik zeggen. Ja, ik ben een uurtje, uurtje vooruit. Nou ja. Hé, hey, um, zo dadelijk natuurlijk S. van Vels hier in de studio. En uh, wij gaan uh, nog even een plaatje draaien... ...tot het nieuws uh, met Django Wagner en Wolter Cruz. En uh, wij gaan door. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Wat jij verdient. En dat de bloed lijkt. Voor even op je beste vriend. Als echt niets je raakt. En alles gaat zo langs je heen. Dat geldt soms voor iedereen. Maar dit helpt je weer op de been. Wij gaan door. We bleven, tot het bittere eind Gaan we door tot de blues verdwijnt Van de bodem naar de top oh, oh, oh, oh. Komen steeds dichterbij En weer het bovenop Want de blues is zo voorbij Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5